scherpe prijs. Nu bij Simyo de meteen doen deals. 20 gig data en 400 belminuten. De eerste zes maanden voor maar 7 euro per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Ga snel naar simyo.nl Waarom weer doen? Simeo. Profiteer nu van de allerbeste vroegboekdeals. D-Reizen. Live your dreams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 Avondeten. Dat is de belangrijkste meeting van de dag. En met HelloFresh heb je hem altijd goed voorbereid. HelloFresh. Het avondeten voor elkaar. Hello. Bestel via de CW-app en ontvang een cadeautje van CW. Zo mooi. 58 nieuws, 4 uur. In Steenwijk is het lichaam gevonden van de vermiste jongen van 8. Die verdween gisteravond. Er werden sporen gevonden op het ijs... en er is tot diep in de nacht gezocht met vrijwilligers en duikteams. Het lichaam lag in het water. Er zijn geen aanwijzingen voor een misdrijf. In Iran wordt al twee weken gedemonstreerd tegen de machthebbers... en de politie grijpt steeds hard in. Er zijn al zeker 200 doden gevallen. Maar dat zijn er waarschijnlijk veel meer, zegt de mensenrechtenorganisatie. De cijfers zijn moeilijk te controleren... omdat Iran het internet bijna overal heeft uitgezet. In het hele land zijn natuurijsbanen open en het is hartstikke druk. Onder andere in Winterswijk, in Ammerstol in Zuid-Holland... en in Nieuwbuinen in Drenthe zijn massa's mensen op het ijs. Ze pakken hun kans nu het nog kan, want op veel plekken gaat het morgen weer dooien. Premier Schoof heeft de halve marathon van Egmond gelopen. Het is een zware over het strand en heuvel op heuvel af door de duinen. Schoof zegt tegen NH het strand was lekker hard, dus dat viel mee. Hij finishte in minder dan twee uur en is tevreden.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 Even kijken naar de weg 538 verkeer door Flitsmeister. Geen vertraging, het is rustig, wel wat controles op snelheid. De A9, Amstelveen richting Haarlem, hectometerpaal 32.0. A16, Dordrecht-Breda, 58.9. En de A22, Beverwijk-Velzen, 14.7. Laatst we nu A58, Goes in richting Vlissingen even remmen bij 164.3.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 Het verhaal van de kerstkaartenactie van de politie hoor je zo meteen naar Olivia die. Dit is Man I Need. F38.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 Hoeveel boetes heb jij gepakt het afgelopen jaar? 5, 3 jaar! Misschien heb je het verdrongen hoor, dat, je, dat het geen herinneringen zijn die je mee wil nemen, die we jaar in... Of misschien ben je ook wel heel braaf geweest trouwens, dat kan natuurlijk ook. Ik heb volgens mij alleen een parkeer, parkeerboete gehad. Die zijn wel vervelend. En dan denk je, ach, ik heb wel even die meter aangezet, dat scheelt je toch weer open. Mag geen naam hebben bij mij. Er is toch een mooi bericht van de politie in Oost-Nederland. Die hebben namelijk rond de kerst. 1077 brieven verstuurd naar mensen die in één jaar tijd meerdere verkeersovertredingen hebben, hebben begaan. Zeg maar. En dat gaat dan, uh, dat is maar, uh, het gaat niet over de flitspalen of parkeerboetes, maar echt dat de agent aan je raam staat en dat je, uh, dat je, dat je bent aangehouden en dat je daar een bekeuring hebt gekregen. En dat was, ze, ze deden dan niet een boete in die brief, maar het was gewoon een kaartje van hé, hey, we zien je vaak, om een soort van bewustzijn te creëren van pas nou een beetje op, ga je nou een beetje gedragen in het deal, ja. Het mooiste is nog ze hebben iemand gevonden met 19 boetes 19 bekeuringen, ja dan heb je gewoon een soort abonnement bij de politie die moet je ook gewoon opzeggen het zijn de zondagmiddag hits van 538 Floris hier, Michael Jackson, hoor je zo jouw hits, voor je op 538 Afrojack Rivers. Jouw hits, jouw 538.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 538, er was goed nieuws van de week in de ochtendshow voor Chantal. Nee. Blijf <laughs> zitten, want je wint vier kaarten voor de vrienden van Amsterdam. Yeah. Wow, eindelijk, leuk, leuk. <laughs> Superleuk, man. You yep. make my day. De komende week maak je nog kans hier bij 538... op tickets voor jou en drie vrienden voor het uitverkochte Vrienden van Amstel Live. Radio 538. Ghost. I was alone, how? Oh, Don't watch in? how? Oh, kiss again. Okay. Oh, oh, oh. given the throne. I didn't know how to believe, oh, oh.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 Like I do. De Plain White Hey, there Delilah bij 538. Floris hier, wat fijn dat je er lekker bij bent. Dat je bent ingetuned op deze zondag. Ik las een uh, bijzonder bericht van de week. Uh, uh, uh, laat ik het zo zeggen, het komt erop neer. Er is een vrij makkelijke manier om er jonger uit te blijven zien. Om überhaupt jonger te blijven. Details hoor je zo van die avonden die je nooit meer vergeet. Vrienden om je heen, biertje in je hand. En op het podium, onder andere... Fleming, Yves Perensen, Zomjeu, Guus Meeuwes... en Steve, Davina Michel en Kensington. Welkom in de grootste kroeg van Nederland. Bij het uitverkochte Vrienden van Anton Live. Luister naar Radio 538 en win toegang voor jou en drie vrienden.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 Love was a cold bed full of scorpions, the venom stole her sand.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 Saved my heart from the fate of Ophelia Misschien hou je er niet van. Dat kan natuurlijk ook. Ja, ik ben er gek op. Ik vind dat heerlijk, joh. Zeker zo in de winter. Heerlijk, heerlijk, Lekker bakje koffie. Het is ook een beetje zo'n zo warme drank natuurlijk. Dus dat is in de winter ook al extra lekker. Ga ik zo zeggen, als ik het bij ga denk ik denk dat ik, dat ik er vijf tot tien drink op een dag. Tien is echt een, uh, een flinke. Maar vijf, minimaal vijf elke dag. Nu las ik daar wat over. Koffie drinken helpt om je cellen jonger te houden. Dat is onderzocht. Koffie zorgt er namelijk voor dat er een sterkere beschermlaag komt om je cellen. En daardoor verouderen ze dus ook minder snel. Dus eigenlijk, ja, je, je blijft dus jonger als je koffie drinkt. Onderzoek zegt trouwens wel, het werkt als je drie tot vier koppen per dag drinkt. Ja, ik zeg het net, ik drink er minimaal vijf. Dat verklaart wel waarom ik er niet bepaald jonger uit ga zien. Dat is het dus. Zondagmiddag en hits door je radio bij 538. Floris hier, Dr. Elben, na Davida Michel. What a woman. Oh, we away in a young girl's life. I'm fading away through today's state of mind. Long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 Elke zaterdagmiddag vanaf 3 uur middags hier bij Radio 538... de 50 allergrootste hits van dit moment hoort. In de 538 op 50 met Mark Labrand de groenpaarse hitlijst... met de meeste supersterren. Momenteel plek 36 in de lijst, de nieuwe Ed Sheeran. Dit is Skeletons bij 538. After the after party I took a bottle and a fight Back to us mm -hmm. Six shots don't lead to sorry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 Als je trouwens live zien optreden, dan, dan kan dat, hè. Je wint de komende week hier bij acht tickets voor de vrienden van Amstel Live en daar zijn ze bij, hè, de, man, de mannen van Kensington. Floris hier op je zondagmiddag, fijn dat je er lekker bij bent. Het las een onderzoek. En ja, het komt er eigenlijk op neer. Wat moet je niet eten voor het slapen gaan, joh. Dat zou je. Hoort het,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 De vermiste jongen van 8 uit Steenwijk is dood gevonden in het water. Er werd sinds gisteravond gezocht, ook met duikers. De politie gaat uit van een ongeluk en wenst de familie veel sterkte. Ook bedanken ze iedereen die heeft helpen zoeken. Schiphol heeft de veldbedden weer weggehaald voor gestrande reizigers. Ze zijn niet meer nodig nu het ergste winter weer voorbij is. De bedden werden een paar dagen geleden neergezet. Duizenden mensen hebben er gebruik van gemaakt... omdat ze geen hotel konden vinden of niet door de douane mochten. Bij Weesp zijn mensen door het ijs gezakt. Er is onder andere een helikopter ingezet om ze te redden... en iedereen wordt gewaarschuwd om niet te schaatsen op sloten en plassen. Het ijs is onbetrouwbaar.